Managementboek.nl, gewoon meer. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is drie over negen. Dinsdag, dat betekent Entertainmentdag met Mark Koster, de hoofdredacteur van de Post Online. Alsof de duvel ermee speelt, breekt dus net mijn nagel af, Mark. Ja. Terwijl wij het over voetbalvrouwen gaan hebben. Ja, precies. Hebben. Je ja. bent er eigenlijk niet één, hè? Ik zie jou <laughs> ook niet snel met een voetballer. Nee? Nee, ik zie oh. niet. Ja, misschien, oh. ja, misschien niet ja, Daniel de Ridder. Wijze. Dat is een leuke jongen. Die is al bezet. Die gaat met Tatum. Ja. ja, precies. Maar die gaat maar... ook met heel veel andere. Opvallen. Oh ja? Wist je dat niet? Daar zijn ze heel open over, alle twee. Nee, ik moet niet roddelen, maar ze heeft wel eens gezegd in een interview... en hij ook, omdat het best lastig is dat hij zo ver weg zit... vinden ze van elkaar af en toe iets niet heel erg. Zo heb ik het correct gezegd. Maar goed, we hebben het dus over voetbalvrouwen zo meteen... die hun eindelijk het heft in eigen handen Nou ja, er is nu eigenlijk een soort oorlog gaande. En moet je als vrouw zich aanspreken dat zo'n Sylvie van der Vaart... Sylvie Meis gaat ze natuurlijk straks weer heten. Dat denk ik dus niet, maar... Waarom niet? zou nee. wel gek zijn. Nee, ze gaat, denk ik, gewoon wie Sophie Meijs heet. Mm. En uh, die is gewoon in opstand gekomen tegen de, ja, deze jongen, waar ze natuurlijk niet zoveel mee had. Nee. En ik vind het echt goed gedaan. Ja. ja. Zometeen jouw blik daarop. En natuurlijk op uh, Belarus. En um, dan hebben we ook Siebert van Linden, die hier, die ook is uh, laatst is uitgeroepen door de Volkskant tot meest invloedrijke jongeren. De pech. De pech. Maar goed, afgezien daarvan ben jij natuurlijk ook onze politieke man. En hebben wij jou gevraagd. Uh, welke politici moeten we dit jaar echt op gaan letten? Je hebt voor ons een mooi lijstje samengesteld. Waarom vind je dat, vind je dat trouwens niet leuk dat de Volkskrant dat deed? Uh, nou, als het waar was, was het wel leuk <laughs> geweest. Maar het was alleen maar gewoon oude mannen die dan een naam moeten noemen. Ja, ja. En dan mijn naam noemen. Dus ja, dan ja. Uh, is het iets minder. Voor je, maar een beetje trots ben je dan toch wel... Oh, nee, nee. Ja, ik werd wakker gebeld door Radio 2 die ochtend. Dus ik uh, had nog een soort van moest uitslavend café. Toen kon ik er wel om lachen eigenlijk. <laughs> Goed, we hebben het er verder niet meer over. Zometeen jouw lijst voor 2013. Wil je ons volgen op Twitter, hashtag BienNToday? Today is Topics. En te zien op de webcam radio 1.nl. Luc, ja, is Theo Lucius niet wat voor jou? Theo Lucius. Google maar eventjes. Ik schrijf even op. Ja, oh, goed. Oké, okay, we beginnen prost, met een uh, spannend verhaal uit Scheveningen. Daar is namelijk een vogelspin gevonden in een supermarkt. Laura Heijmans uit Scheveningen schrikt zich kapot als hij maandag in Scheveningen in de supermarkt boodschappen doet. Ik ging brood halen en ineens zag ik in een hoekje zag ik een spin zitten. Ja, en op dat moment sprongen natuurlijk alle signalen op brood. De situatie werd bekeken en het gevaar werd ingeschat. Ik denk, nou, is die echt of is die nep? Want normaal gesproken zijn er ook nepspinnen. Want je hebt ook nep-poep. Ja, precies. Je hebt ook nep-poep. Dus waarom zou dit dan wel echt een spin zijn? Ik denk, nou, ik ga kijken samen met mijn vriend. En hij bewoog. Laura twijfelt geen moment om in te grijpen en de spin te grijpen. En ik zag best wel veel kinderen lopen, dus ik denk, ja, dat, dat kan niet. En ik hoorde al dat het de vogelspin was. Met behulp van een doorgesneden fles lukt het haar de spin te pakken. Tegen de muur aangeduwd, ja. kon die niet meer weg. Dus zij zegt, hey spinnen, you're talking to me. En toen is de spin gearresteerd. De spin wordt naar de politie gebracht, maar er zijn misschien nog meer spinnen meegekomen met de doos bananen. Ik stond inderdaad bij de servicebalie en toen, zeiden ze, toen kregen ze een melding dat er nog meer liepen. Maar Laura blijft de voortaan vanaf. Ik ga ook verder niet zoeken. Ik heb dit gedaan en ik heb hem gezien. En hij is weg en ik vind het goed zo. En ze leeft nog lang in. Gelukkig. Op vier dan. Een flink relletje in Brabant. Daar wil het provinciebestuur vier dagen vergaderen over de Brabantse veehouderij. Dat is niet heel bijzonder. Alleen dat moet dan wel per se in Parma, Italië. Nou, eens even zien. Men nemen een boze PVV uit. Vergaderen kan ook in het provinciehuis. Uh, we hebben een provinciehuis wat binnenkort verbouwd wordt voor 33,5 miljoen. Laat het dan ook gebru uh, gebruiken. Ja, en dan nog een mopperende coalitiepartner, CDA. Wij zijn het er niet mee eens, omdat wij vinden dat zo'n reis geen uh, meerwaarde oplevert... voor het doel dat je met elkaar nastreeft. voeg daar nog een aantal zeikende brabo's aan toe. Ja. Wij moeten steeds meer gaan betalen en dan gaan we hun een tripje maken naar uh, Italië om te vergaderen. Eerlijk gezegd vind ik een beetje onzin. er nergens, op. Ja, en een lekker relletje is geboren en ineens heeft elke partij een mening. En de grote vraag is, moet die reis eigenlijk nog wel doorgaan? In instanties zouden dan de boel betalen, maar dat zijn volgens de PVV vooral instanties die subsidie krijgen, en dus wordt de boel alsnog met belastinggeld betaald. Kortom, onrust in Brabant en de PVV die blijft lekker thuis. Dat de PVV naar Parma gaat, dat is gewoon uitgesloten. Uh, dat het de provincie gaat en de andere politieke partijen, ja, daar ziet het er wel naar uit. Ja, want bij die vergadering in Parma, daar is de PVV dus niet bij. Nee, nee. En ook het CDA vergaat het liever in een Brabants evenementenhalletje dan op de heuvels van Parma. Nou, wij willen in de allereerste plaats uh, een, in gesprek opnieuw met de gedeputeerden. En uh, we hopen de gedeputeerden ervan te overtuigen dat dit geen wijs besluit is. En uh, als dat niet lukt en de reis naar Parma gaat door... Dan dan, ja, dan gaat het VDA natuurlijk niet meer. Dan gaan we natuurlijk deelnemen aan die bijeenkomst. Oh. Maar uh, we hebben nogmaals daar grote moeite mee. Ja, maar dat kan natuurlijk ook wel met een Italiaans wijntje in de zon. Op drie dan. AGOVV is failliet. De voetbalclub uit Apeldoorn heeft een schuld van 400.000 flappos bij de Belastingdienst. Moeilijke dag voor het, voor het betaalde voetbal in, uh, in Apeldoorn. Gidszwarte dag. Ja, het is een maand geleden dat we... Dat we... Dit ook, uh, ook gehad hebben. En we zijn tot de conclusie gekomen dat we meer tijd nodig hebben om het nieuwe plan waarin de betaald voetbalclub een onderdeel van uitmaakt rond te krijgen. Van ja. de Belastingdienst die zegt: no way, de club kan nog wel in hoger beroep gaan. Sommige fans zien het dan ook nog wel zitten. Nog steeds hoop ik. Ja. Nog steeds. Ik heb de moed nog niet opgegeven. Ik zie er nog wel iets vertrouwen in. Dat hoop ik tenminste ook. Op wat voor manier dan? Nou ja, ik, ik weet niet. Je hebt veel haken en ogen, zoiets natuurlijk. Maar ik bedoel, Timmer en hebben het hartstikke goed gedaan. Er zijn mensen met voetbalverstand. Precies, mensen met voetbalverstand. Nou, de eerste voetballer met belastingproblemen... die moeten geboren worden, dus waarom eigenlijk niet? Misschien zit er nog iets in het vat, maar dat verzuurt niet natuurlijk, hè? Op twee, nog meer gedoe in Brabant. Ze zegt er is echter Wommelis daar. Wie zich heeft uitgeschreven bij de katholieke kerk in Brabant... is er nog niet helemaal klaar mee. De pastoor van de parochie wil namelijk foto's van de afvalligen... gaan ophangen in de kerk Om met hen in contact te komen of om voor hen te laten bidden. Uh, ik merk dat als mensen zich uitschrijven uit de kerk... dat, dat op een hele onpersoonlijke manier gebeurt. Via een briefje, uh, kopietje van het paspoort erbij. En houden we hen bedankt. Ja, en dat is dus niet helemaal de bedoeling. Hè? Want hoe denk jij eigenlijk zeker te weten dat je niet meer bij de kerk wil horen? Ik bedoel, het is niet alsof je drie brieven... namelijk één voor de Stichting Interlijke Kerkelijke Ledenadministratie... één voor het Bistum en één voor de Parochiep of stuurt? Nou, dat ze die moeite nemen, dat juich ik toe. Dat ze er goed over nadenken, dat betwijfel ik wel eens. Het is vaak toch uh, door een bepaald item in de media... dat je drie, vier uitschrijvingen tegelijk krijgt. Precies. En niet met een brief... He, een lange, met, met toelichting erbij. Gewoon totaal onpersoonlijk via een of andere website. Exact. Niks geen moeite, gewoon een automatisch gegenereerd briefje opsturen... en klaar is Kees. En wie zegt mij dan dat je het echt zeker weet? Ik bedoel, je, je hebt dertig jaar in de katholieke kerk gezeten... en nu ineens kan je voor jezelf nadenken. Nou, ik dacht het even niet, hè. Dus foto's voor in de kerk. Nou, je moet het zo zien. Ook, uh, in dat portaal hangen ook foto's van communicantjes van dat jaar. Dus dat is sowieso iets wat wij wel gewend zijn... Mensen waar wat bijzonder misrouwkaarten worden ook in, de, in het portaal opgehangen. Uh, dus daarom is, port, leek het portaal mij ook de meest aangewezen plek om mensen die weg willen uit de kerk uh, even op te hangen. Precies. En dan zullen we nog wel eens zien wie hier niet meer katholiek is. Als jij dan met je heidense kop tussen die de krokantjes hangt. Ketter. Wat een engertje. Slot nummer 1, dat is Bram Moscovits. De redactie van Today's Topics heeft uh, drie man op de zaak gezet. En we hebben breken nieuws. Welkom bij de privéflits. Vanessa en Theo Kuipers, je hebt aangeschoven. Want je hebt gesproken met Bram Moscovic. Er is brekend nieuws. Wat is er aan de hand? Ja, ik heb Bram net gesproken. Er uh, gingen geruchten, hardnekkige geruchten zelfs... dat Bram in het ziekenhuis zou zijn beland. Oh, holy shit. Oh, dat is wel heftig. Jeetje. Dat is inderdaad brekend nieuws. Poeh, even shit. Dat, sch het schijnt dat hij me echt met, met loelende sirenes is afgevoerd. Uh, het verhaal ging dat hij met loelende sirenes uh, <lacht> naar het ziekenhuis is gebracht... omdat ja. hij een hartaanval zou hebben gehad. Zo. Maar ik heb hem net gesproken en er is helemaal gelukkig niets aan de hand, zegt hij. Hij spreekt zelf van een misselijke grap. En dat is het dus ook. Ja, maar jullie, ja, maar jullie hadden breek het nieuws, zeg je net. En, en nu is dan het nieuws ineens dat Bram Moscovits niet in het ziekenhuis ligt. Blijkt nu. Shownieuws, wilde Bram Moscovits spreken. Hebben hem gebeld, maar dat bleek een oud-nummer te zijn. En die heeft toen iets geroepen in de strekking van... Uh, meneer Moscovits kan niet aan de telefoon komen. Die is afgevoerd naar het ziekenhuis. Ja. Maar dat is dus niet zo. Blijkt nu. Ja, dat blijkt nu. Goed. Is er nog nieuws over die aanklacht deze morgen door Estelle Kruijven? Dat is toch iets wat interessanter dan het nieuws... dat hij ook vandaag niet in het ziekenhuis heeft gelegen. Nog nieuws? Dat klopt. Zij is het onder meer niet eens met de declaratie zoals hij die heeft ingediend. Dankjewel, Vanessa. Tot morgen. Nou ja, Tot morgen. Wie is dat? Jongens. Ik betaal je nog niet van iets, Kom. Tot morgen. Ik kijk heel vaak die privé op de telegraaf. Dat is het is Oh, zeg maar Nou. Theo Boom Boom Lucius. Ik heb hem even opgezocht. Ja, Leuk. Theo Boom Boom oh, Lucius. Oh, pyromaan, nee. Leuk hoor. Nee, nee, nee, Theo heeft een. Boom, uh, Boom Lucius, heeft heet uh, heet hij. Uh, ja, op ook een keer een affaire gehad met een, uh, een Zweedse erotisch model, geloof ik. En hij <laughs> heeft van vuurwerk. Ja. ja. Oh ja, ja, ja, ja. hij heeft een vuurwerk verslagen. Ja, Dit is Deze een type voor jou, kortom. Ja, zeker. Weten. <laughs> Explosief type. Een interes interessant voorkomen heeft hij. Oh, oh, oh, oh. Leuk, het, wa het was weer. Nou, ik spreek me straks tijdens de tweet, Willemijn. Maar eerst Keen, everybody changing. Oh, nee, sorry, we gaan naar Siebert. Siebert van Linden, die zit hier maar te wachten. <laughs> <laughs> yeah? Ook, soort van ja, ook een soort van kie. Goedenavond. Siebert, goed dat je er bent, jongen. Um, we gaan het zo meteen hebben over wie wij volgens jou moeten gaan volgen dit jaar. Um, welke, welke poppetjes vooral. Wie het gaat maken in het politieke jaar 2013. Maar we gaan even vooral in, in, in deze paar minuten even kijken naar welke thema's belangrijk worden dit jaar. Maar aanstaande maandag of dinsdag zijn mm -hmm. ze weer terug van recess. Dan moeten ze we weer, we weer gaan beginnen. Wat zijn nou de thema's klaar. dit jaar waarvan jij zegt, ja, daar gaat het om spannen? Nou ja, de allerbelangrijkste aller wordt natuurlijk uh, gewoon de economie en met name de begroting. En het probleem is een beetje dat we, het lijkt alsof we één kabinet hebben, maar we hebben er in feite twee. Want we hebben een VVD en een PvdA die samen in een kabinet zijn gaan zitten. En van elkaar heb ik gezegd, nou als je, ik geloof wel dit van jou en ik geloof wel dit van jou vormen vorm samen regering. Nou, dat, de VVD had maar één punt. En dat was die heilige 3%. En je kunt nu al uh, op je vingers natellen dat ze dat ofwel net wel gaan halen net niet gaan halen. moeten we misschien wat extra bezuinigen worden. We hebben worden. toch die telecom-miljarden, die mogen daar toch ja, toe. Ja, maar dat is, dat, is, dat is natuurlijk één keer. Dat is leuk. Uh, ja. Kun je misschien weer op hebben, ben je misschien een jaartje vrij. Maar nou ja, dat betekent precies. dat je voor de komende jaren, um, uh, dat je niet uh, klaar bent. Ze hadden bedacht, nou we gaan van die 3% gaan we langzaam richting de nul werken. Nou, dat is het belangrijkste dat de VVD heeft binnengehaald. Nou, mijn voorspelling is dat we dat dit jaar gaan, moeten gaan loslaten. Dat we de komende jaren gaan we rond die 3% zweven. En het probleem daarvoor is dat de VVD, moet dus eigenlijk gewoon naar enige punt die ze hadden om in dit kabinet te stappen, moeten ze gaan loslaten. Alles wat ze hebben weggegeven was om dat te behouden. Nou, dat wordt ongelooflijk ingewikkeld. Daarbij zie je natuurlijk vandaag dat we uh, uh, waarschijnlijk uh, de, de permanente voorzitter voor de uh, raad van de Europese minister voor Economische Zaken. Goeie, mond bijna niet uit. De eurogroep? Ja, dat is Brussel. Hele lange naam achter elkaar. Maar dat we daar een voorzitter krijgen. En die moet juist ook weer... heel scherp gaan letten op die budgetten. Dus, dat is de bloem bedoel je? Ja, kortom. Ja. Je krijgt dus een begrotingsbeleid... dat we waarschijnlijk niet gaan halen. Dan moet de VVD gaan loslaten. En de PvdA moet het in Brussel gaan verdedigen. Nou, dat wordt een leuk uh, jaar, nou, denk ik zo. Hoe erg gaat dat worden voor de VVD? Ik denk erg, want ze, uh, ik weet niet of je nog weet wie de premier van Nederland is. Hij is even onzichtbaar geweest tijdens kerst. We kwamen niet met hem het nieuwe jaar in. Maar Rutte uh, hij begint wel zo langzamerhand het probleem te krijgen. Hij was natuurlijk al ging een beetje aangeschoten met de uh, We gaan het zo, zo meteen uitgebreid over Rutte hebben. Maar... Nee, maar ik denk dat dat dus ook belangrijk is voor het thema. Dat dat thema gaat terugkomen. Het ja? feit dat we eigenlijk twee kabinetten hebben. Dat we de begrotingsdoelen niet of nauwelijks gaan halen. En dat dat gewoon druk gaat zetten. Ik zie Mark Koster, hoofdredacteur van de Post Online, entertainmentdeskundig... maar ook algeheel geheel journalist, Natuurlijk. een beetje moeilijk kijken. Nou, die 3% is in de, wat je zegt, maar um, wordt ook niet de volgende thema dat we dat moeten loslaten en dat we mo Precies. meer moeten gaan spenderen. De Duitsers, he, eigenlijk de motor van, mm -hmm. van Europa, die doen dat veel slimmer. Precies. He, die hebben wel een 3%, maar die draait het wel even open. Ja. Want er moet, en moet de VVD niet gewoon zeggen... Dit is flauwekul. Dat we, dat we er helemaal op, op gaan ja, zitten. Het moment dat ze dat gaan doen... dat, ja, dat het is dat, dat gewoon de economie. Eens. Maar als, op het moment dat ze dat gaan gebeuren... omdat dat een enige campagnepunt is, uh, is geweest... van het afgelopen jaar... Ja. dan gaan ze echt down the drain. Dat, dat gaat gebeuren. En je ziet het nu. Het is een soort van treinongeluk. Dat je nu al uh, aan het gebeuren is. Je ziet die treinen ontsporen. En de, de vraag is hoe je dat uh, goed op uh, de rails krijgt. Wat op zich nog wel interessant is, is dat je... Dus nu uh, wij uh, onze waakhond krijgen in, uh, in Brussel. Dat wordt natuurlijk wel interessant. Want eigenlijk moest die, uh, die Nederlanders, dat deed uh, Jan Kees de Jager ook. Hè? Die was de bullebak in, uh, in Brussel. Ja. Die moest van zich afbijten, zodat die Duitsers ruimte hadden... om een beetje de dealtjes te maken. Dat moeten wij nog steeds doen. Dus zelfs al gaan die Duitsers dus langzamerhand wat los... dan nog zullen de Nederlanders en de Finnen... moeten agressief uh, begrotingsbeleid blijven voeren. Dus, uh, dat, is, dat, dat, ja, dat wordt komend jaar heel moeilijk. Oftewel, die 3% daar gaan we op letten. Dat Ons wordt thema het. dit jaar. Zeker. Uh, en natuurlijk de bezuinigingen. Het uh, wordt nog een, een fijne herfst. Dat, wordt denk een he ik. Ja, dat zal waarschijnlijk een hele hete herfst ja. worden. Uh, de bezuinigingen gaan echt beginnen. En de, de economie gaat verder uh, stagneren. Um, en we hebben verkiezingen. Maart volgend jaar alweer: gemeenteraadsverkiezingen. We gaan warm draaien. Je kunt uh, verwacht, alles verwachten van de PVV en de SP uh, in dit najaar. En uh, ja, dat, dat, dat wordt een hete herfst. Zometeen meer van Seward dan uh, de mensen, de politici. Waar gaan wij opletten dit komende jaar? Mag je er nu in, Seward? Zeker, Draai maar. Ja. Hou je wel van, hè? Of niet? Oh, je, bent, je microfoon staat uit. Nou, speciaal voor Seward. Keen, everybody's changing. I'm Everybody's Changing. Je luistert naar BNN Today op Radio 1. Siebert Verlinde vertelt zometeen welke Haagse poppetjes onze aandacht verdienen. En je hoort drie dingen die je moet weten van David Bowie. David Bowie kwam vandaag na tien jaar eindelijk weer met een nieuwe single. Maar Koster heeft hem nog niet gehoord. Niet gehoord. Ben je benieuwd? Zeker benieuwd. Ik ben een ja, groot Bowie-fan. Ik geloof dat hij vandaag jarig is ook. 66 geworden. Een man hoor. Zo. So. Ik ben ook wel benieuwd. Weet ben dat dan en Mark Oster zit hier niet om over David Bowie te praten... maar wel over de voetbaldames. Ja. Tegenwoordig hoofdredacteur van de Post Online ben je, hè? Nieuwe ja. journalistiek platform. Schitterend platform. Gaat goed, ja. hè? Ja, 16.000 unieke bezoekers gisteren. Hoeveel? 16.000. Maar 30 per maand is dat toch, nou ga je nou een half miljoen toe. Nee, nee. Je, kan het, nee, gefeliciteerd. Ik, je kan er niet over liegen, hè? het is geen blaadjes. Nee, gefeliciteerd jongen. We hebben het uh, daar even niet over, maar wel over de voetbaldames. Ik minste dit is RTL Boulevard. Op de dag dat Sylvia en Rafael uit elkaar gingen. Na Sylvia en Rafael gaan ook Sabia en Galit Boulourouche schijnen. Tot mijn grote spijt moet ik mededelen dat het huwelijk van Ruud Gullit en Estelle Kruif Gullit voorbij is. Ja, hadden we eerst Estelle Gullet die klaar was met haar man. Toen kregen we Sylvie van der Vaart. En toen kregen we Sabia Boularrous. Uh, we houden geen voetbalvrouwen meer over, zou je bijna denken. Maar Mark, wat jou is opgevallen is dat het de afgelopen dagen... is het over één ding nog niet gegaan. Nou, het, het is eigenlijk... Uh, je ziet een soort neo-feministische golf. Hè. Ik zeg het een beetje groots en <laughs> meeslepend. Ja. Maar ik vind het wel mooi, want vroeger was het zo dat... Ja, de voetballers trapten de vrouwen eruit. Of laat ik het zo zeggen, die namen dan een jong meisje... en dan kwam die vrouw er naar in en dan huilend ja, was haar leven voorbij. Ja. We kennen nog de ex van Gullet... die een keer 15 pagina's lang in de story mocht vertellen... wat voor afschuwelijke man het was. Nou ja, dat was niet Estelle, bedoel je? Maar dat, was dat was niet zes, Estelle, dat was een vrouw huwelijker daarvoor. Ja. Um, maar wat je dus ziet is dat die vrouwen assertiever zijn geworden... en ja, zelf de leiding nemen en het, dus de voetballers eruit schoppen. En dat vind ik wel een trendbreuk. En dat vind ik te weinig uh, uh, ja, geobserveerd. Een -feministische, nou, feministische golf. Een neo-feministische golf, ja. ja. ja. Um, maar hoe, hoe komt dat? Ja, ze zijn, nou, ze zijn uh, beter opgeleid. Ze zijn wat strategischer. Ik denk dat uh, Sylvie Meijs heeft ook een keurige marketingopleiding heeft gedaan. Dus ja. Ze, ze weet precies hoe het werkt. Ze heeft de hele al volgens mij afgerond op dit gebied. Op dus, dit gebied? Nou ja, ze, uh. ze weet iets van recht. Ik heb er wel eens gesproken. Volgens mij is ze slimmer dan ze zich voordoet. Nou, ja, en dat ja, blijkt dus nu ook uit deze scheiding. De zakenvrouw. Ja. Dus het zijn, ze zijn wat meer voor zichzelf aan het opkomen. In ieder Absolute. geval deze dames die dan nu in het nieuws komen. Nou ja, wat, je, ja, wat, wat, wat, wat al speelt is dat er wordt gezegd... dat dit eigenlijk helemaal bedacht is en, en opgezet ja. is. En daar is, zijn wel een tekenen voor dat dat, uh, dat dat zo is. Ja, je bedoelt dat, dit, dat, dat Sylvie dit dat helemaal... Dat deze scheiding al lang ja. in de broedkamer lag. Ja. Daar hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Um, wat ook uh, opvallend is, is dat uh, deze dames... die wel het voortouw nemen... maar dat die wel een beetje alle shit over zich heen krijgen. Ja, nou, wat je ziet dat is dat de beeldsuiting, dat toch een beetje de eh, daar was Sylvie de lieveling, eh, haar kan voor kozen, ze had een klap gekregen, dus mag scheiden. Maar dat je nu in de comments daaronder zie je al, hè, van ja, het is een kill, kill, killer vrouw, ze heeft het zelf opgezet, dus het, het draait nu een beetje. Niettemin ben ik nog steeds zit ik in het Sylvie kamp want ik vind dat heel knap dat, dat zij gewoon heeft gezegd opbroten jij. Tim De Wit vanuit Duitsland, Goedenavond. Goedenavond. Hey, wij spraken jou vorige week. En toen was dat verhaal dat Mark net verteld... dat speelde toen al in Nederland. Niemand staat echt achter Sylvie. Maar toen zei je, ja, maar in Duitsland wel. Maar dat is nu ook helemaal aan het veranderen. Begrijp ik. Ja, nee. Ja, nou ja, uh, Mark begon zelf wel even over de Bild En uh, Bild heeft het zelf ook een beetje aangewakkerd. Want uh, inderdaad, Bild heeft Sylvie in Duitsland groot gemaakt. Uh, in het begin, toen Rafael net kwam voetballen in Hamburg... werd zij voortdurend gefotografeerd door Bild, neergezet. Uh, aan Bild heeft ze een beetje uh, haar Duitse carrière ja. te danken. Maar afgelopen weekend troffen wij ineens een heel kritisch commentaar aan in Bild over Sylvie van der Vaart. Het was echt een verrassing, tenminste vooral voor mij. Want ze wordt in dit stuk echt neergezet als een enorme egoïstische carrièrevrouw... die ja, eigenlijk alleen maar bezig was met de ik-BV, zoals in het artikel staat. En die arme Raphaël, dat gevoel krijg je een beetje. Een, een jongen die uh, intellectueel eigenlijk niet aan, uh, tegen haar was opgewassen. Ja, die liet zich vanaf het begin een beetje door haar leiden. Dat is uh, nou ja, een artikel wat ik niet zo gauw in beeld had verwacht. Dus ja, dan met, jij zegt, uh, ik hoort daar dus als, de, als een egoïstische dame neerzit. maar Ik kan ook zeggen dat ze gewoon een ongelooflijk goede zakenvrouw is. Een beetje zakenman moet, al, moet toch, het, het, het eigen belang staat voorop. Dus ja, in dat opzicht vind ik, wat, wat, wat kunnen we haar kwalijk nemen? Ja, helemaal niks vind ik ook, persoonlijk. Wat, wat, wat zien die Duitsers dan? Tim, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kwalificeren ze haar gedrag dan? Nou ja, dit, gaat uit, uh, dit is een commentaar van een van de Royalty watchers uh, van de krant. En wat zij zegt is eigenlijk dat je, als je nu zo de afgelopen jaren van hun huwelijk op een rijtje zet. dan is Sylvie voortdurend voor haar eigen carrière gegaan. En heeft ze zich niet, zoals je bijvoorbeeld bij een grote voetballer als Sindien Sidane ziet. Uh, uh, zijn vrouw was altijd de familievrouw die altijd voor de kinderen zorgde. En uh, dat is iets wat ze. Nou ja, wat, wat ze. Wat ze in Duitsland blijkbaar toch wel een beetje tegenvonden vallen van Sylvie, dat ze zo met zichzelf bezig was dat ze het gezin van de vaart daardoor ja. vergat. Maar maak jij het over de, de neo-feministische? Nee, nou, ik heb dat hele Timmy kan... Wynette denken, want yeah, dat is het of stand, stand by our man. man En <laughs> ja. de, wat je, jij noemt de Sidaan, schitterende voetballer inderdaad. Zijn vrouw ken ik helemaal niet. Uh, maar dan is het toch mooi dat Sylvie eigenlijk. Heeft een weg feit naar dit. Ik denk ook dat ze denken, van ja, ik ben al 34, deze jongens 29. Ja. Het is tijd voor een echte leuke man. Ja, maar het lullig is dus, Mark, dat dat. dat wel waarom... mooi dat ze allemaal zo feministisch doen, maar uiteindelijk, het publiek pikt dat dus ja, maar wat, niet. maar wat, wat, wat denk je dat zij dat. Ja, dat vindt nou, ze wel dat, belangrijk. Dat gaat... Dus er zal een gutmachings-offensief komen. Tim, misschien kun je eens even inhaken en daar eens over nadenken hoe dat nou moet. Want de beeld, <lacht> ja, die zijn aardig en lief. Maar hoe moet ze dit nou weer rechtbreien? Moet ze een soort van. Ja, goede doelen. Hoe gaat dit goed komen daar? Ja, ja goede vraag. Kijk, uh, op zich uh, is ze natuurlijk nog altijd regelmatig op televisie hier. Uh, zie ik ook nog steeds wel, ook voor de komende maanden bijvoorbeeld... openingen met haar aangekondigd. Dat las ik bijvoorbeeld vandaag nog. Er komt namelijk in Berlijn een groot... Levensgroot Barbie-huis. Ja, echt waar. Um, daar kan je dus in als vrouw om je als Barbie te verkleden en zo. En wie doet de opening? Sylvie van de Vaart. Uh, oftewel, ja. uh, er zijn echt nog wel veel carrièrekansen voor haar uh, die voor haar in liggen in Duitsland. Het is ook niet dat ze echt wordt uitgekotst of zo. En wat je zegt is ook deels natuurlijk wel waar. Dat, uh, zij heeft natuurlijk ook echt een eigen carrière. Dat is, dat is ook iets waar ze zelf in elk geval heel erg trots op is. En wat veel Duitsers natuurlijk ook wel zien. Ze kan natuurlijk echt wel wat. Ja. He, ze presenteert, er zitten allerlei juries. Perfect um, Duits. Maar goed, je ziet, Sim, je ziet, ja. dus even tot slot, je ziet dus wel een kentering. Na eerst dat Hosanna-verhaal is het nu toch. Zijn, komen ze er ook achter dat ze dit wel al helemaal gepland heeft. Terwijl Mark en ik vinden dat weer ja. een mooi verhaal. Maar nou, dat ligt niet dat helemaal lekker. Plannen, nou. Dat is wel interessant om te vermelden. In de zomer was er nog een kleine affaire rondom de scheiding... die toen in de party werd ja, aangekondigd. Ja, ja. Toen ja. eh, waren meneer en mevrouw woedend daarover. Ja. Maar toen hoorde je op de redactie van Gratia... waar Sylvie een column heeft al werd er al gezegd van, dit gaat eindigen. En dit gaat voor het einde van het jaar eindigen. Dus misschien is het wel helemaal gepland met advocaat en de hele shit. Toch knap gedaan. De neo-feministische ja, golf ik... onder de voetbalvrouwen. Tim, we gaan aan het einde aan breien. Dankjewel. Van de Duitsland. Exit Holland. Ja, we moeten door jongens. Het is niet anders. Exit Holland, we hebben het over Zuid-Afrika. Daar ben je je leven niet zeker in het verkeer. Vooral uh, tijdens de zomervakantie, die is vandaag afgelopen. Maar zijn er zijn in de laatste maand 1300 doden gevallen in het verkeer. In één in maand, dus 1300 doden. Alice van Gelder is onze Exit Hollander in Zuid-Afrika. Alice, uh, waarom juist dan in de vakantiemaanden? Alice. Alice. Alice van Gelder in Zuid-Afrika. Nee. Ik geloof dat ze het niet meer opneemt. Nou, gelukkig uh, voelde Rashid Finch het aan dat het niet goed zou gaan. Goed hè? En lees je het uh, nieuws van twee minuten voor half tien. Radio 1. Het NOS-journaal. Goedenavond, de bewoners van het ontruimde appartementencomplex in Amsterdam mogen terug naar huis. Er is nog geen stromend water in de woningen. Bijna alle bewoners gaan terug of blijven bij familie of vrienden. Vanmiddag woedde brand in de parkeergarage onder het complex. Niemand raakte gewond. Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland maken zich grote zorgen over de uitzetting van een Oeigoerse asielzoeker. Justitie wil hem morgen terugsturen, maar volgens de mensenrechtenorganisaties zal hij in China worden gemarteld. Oeigoeren wonen in het westen van China en streven naar autonomie. De vakbonden Amfacabo FNV en CNV Publieke Zaak gaan beslag leggen op de bankrekening van de brandweer Limburg-Zuid. Volgens de bonden worden vaste werknemers te vaak en te lang achter elkaar ingezet. Door de beslaglegging kunnen de vakbonden dwangsommen innen. En in Polen wordt een speelfilm gemaakt over het vliegtuigongeluk. waarbij president Kaczynski om het leven kwam. Ongeluk gebeurde in 2010. Ook zijn vrouw en veel hoge Poolse politici en militairen werden gedood. Aanhangers van Kaczynski gingen uit van een complot. Volgens de producent wordt de film een zoektocht naar de volledige waarheid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Alice van, Alice van Gelder in Zuid-Afrika neemt niet meer op. Uh, dus dat verhaal hou je te goed over die 1300 verkeersdoden daar. Zometeen Siebert van Linden, uh, op wie moeten wij gaan letten dit jaar? In ieder geval Dijsselbloem natuurlijk. Is het nou al zeker, Siebert? Wordt hij de voorzitter van de Eurogroep? Nou, zo langzamerhand kun je dat wel stellen. Hij heeft nu een Europa-tour uh, erop zitten. Dus hij heeft langs alle belangrijke poppetjes. Hij ja, heeft de maar steun van Duitsland. morgen moet hij nog naar Parijs. Hè? De, ja, maar dat... goed, als Duitsland het zegt. Tegenwoordig is Duitsland de baas. En Duitsland steunt hem uh, openbaar. Dus ik, uh, ik, ik zou er zomaar uh, mijn spaarvark op durven te zetten. Oké, okay, dat zou... Maar eerst Luc, met Today's Tweets. David Bowie is vandaag jarig. Hij is ja, is 66 jaar geworden en dat vond hij een mooi moment om een nieuwe single uit te brengen. Zijn eerste in 10 jaar tijd en de ding heet Where Are We Now and Go Something Like This. Ik denk dat ik allevals kraken, maar wel veel mening op Twitter. Uiteraard Wendy is die zegt, damn Bowie, bejaard of niet, je kunt me krijgen. Tim die zegt, vrolijk word je er niet van. Maar wel een heel mooi nieuw liedje van David Bowie zegt. En Jasper Doren hoorde hem twaalf uur geleden voor het eerst. En zegt nu twaalf uur later, de nieuwe Bowie is een pareltje. Sandra vervoert tot slot. Bowie brengt me terug in de tijd van het Berlijn van de jaren tachtig. Heerlijk, saai, oud en lekker. Nou, dat was ook de bedoeling. Verder een rustige avond op Twitter. Wat tweets over tv-programma's zoals uh, Wie is de reisleider? Waarin bekende Nederlanders vanwege een on onduidelijke reden voor reisleider spelen. En ook goede tijden, slechte tijden. werd weer veel besproken. Sam Bruur. Die zegt, GTST was echt goede man. Ludo is echt een baas en Bing werkt me op de gevoelige kant. Sterkte daarmee. En Tommy die zegt van GTST. wat ik echt nooit kijk, zegt hij erachter. Hij kijkt het nooit. Vind ik echt alleen Ludo hard. Hij is een baasman. De rest zijn allemaal poels. Daar gaat het een beetje over op Twitter. Het is ja, een beetje een rustig avondje. Oh, en het is Online Tuesday. Uh, Oké. Okay. Ja. Dus? Weet ik niet, ik niet. <laughs> Trending topic, Online Yo. Tuesday. Nou, leuk. Ja, joh, dat klinkt al zo saai. Dan ga ik niet eens induiken. Dan denk ik, dat ja, zal wel... Uh... Dit is wel een goede bouw, ja? Oh, dit is een goede bouw, je je ja. Ah, die anders ook oké. Okay. Als je er een vind, beetje in zit. Wat is jouw favoriet, Mark Koster? Dit is uh, Under st Pressure. Stay, Stay, van het Station to Station. Oh ja. Ik vind Absolute Beginners. Ja, dat mag ik nooit zeggen, maar dat is zo'n mooi nummer. Ik, ik vind start. dit Ben meester. je getrouwd, Mark Koster? No. Als je gaat trouwen, Absolute Beginners als openingsnummer? Ja. Dan kan het nooit mooi meer misgaan. Zat dat toch in de film? Is ja. er een film, soundtrack? Maar dit is uh, Under Pressure. Schitterend nummer dit, hoor. Slash and torn. Waarom is dit nou bijna klassiek, Drie Driekwarts maat. Ah. Volgens mij is dat de truc. Dus ook bij Queen is dat heel vaak, als je die overgang ah. hebt. Vierkwarts maat, kwart maat, dan begint het klassiek te kluisteren. Maar als je het fout hebt, corrigeer me op Twitter. Heel erg mooi in ieder geval. Queen David Bowie, under pressure. En David Bowie. Uh... We hoorden net al van Luc. Verraste vandaag de wereld. Hij kondigde op, op zijn 66e verjaardag aan dat hij maar een keertje met een nieuw album komt. Dat album heet The Next Day. Tien jaar na zijn laatste album. Nou, wij vroegen aan Hans Slapman van door, de door Bowie geprezen tributeband Echo Bowie. We vroegen aan hem welke drie dingen moet je nou echt weten van David Bowie? David Bowie is de eerste artiest die echt door de jaren heen vaak van imago wisselde. In begin jaren 70 uh, in zijn alter ego van Ziggy Stardust maakte die rockmuziek... en zag hij eruit als een, als een alien van Mars, tweeslachtig, die op aarde was geland. En een aantal jaren later zat hij weer in Berlijn... waarbij hij uh, onder invloed van de artiesten als kraftwerk albums maakte, als heroes. Dus hij liep heel erg voorop uh, in sowieso uh, muziekstijl, maar ook in het... Dat erbij horen en dat hebben artiesten als uh, Madonna en dat, uh, zijn dat, uh, dat voorbeeld gaan volgen. Ah. Bobby is meerdere keren door verschillende muziekmagazines uh, in de hele wereld uitgeroepen tot meest. Invloedrijke artiest. En dan met name uh, de invloed die hij had op andere jongere artiesten. Um, artiesten als Arcade Fire, uh, Damon Albarn van Blur en uh, van Gorilla's. Um, The Killers Dat zijn allemaal bands die een heel groot voorbeeld namen aan deze Bowie. Hij is ook altijd uh, trendzettend geweest in hoe hij zichzelf in de markt zette. In jaren 70 heeft hij zichzelf uh, op het podium uh, min of meer voorbij verklaard. Door zonder dat ze band het wist te zeggen ik ga nooit meer optreden. Uh, jaren later heeft hij een hele grote tour gedaan waarbij hij zei ik ga nog één keer mijn grote hit spelen en daarna nooit meer. Wat ook heel veel publiciteit gaf omdat het publiek ook mocht kiezen welke nummers hij dan nog voor één keer mocht doen. En, uh, en nu is het eigenlijk weer uniek dat, hij zonder, dat iemand het wist opeens weer met een nieuw album komt. En vandaag, uh, pardon, is dus ook zijn nieuwe single gepresenteerd. Het is de nieuwe single van David Bowie, Where Are We Now. En Hans, die zingt daar een klein stukje van. Where are we now, where are we now? The moment you know, you know, you know. Ja, ik kan het heus wel, heren. Dit is door de Echo ecco ecco Bowie, de tributeband uh, waar Bowie het zelf ook wel eens over heeft. Ja. Wil je de rest van de plaat horen? Um, dat wil Mark Koster in ieder geval. Dan moet je even op onze Facebook kijken. Markfacebook.com facebook.com slash Today. Radio 1, BNN Today. Ja. We hebben het over Den Haag. Het wordt een zwaar jaar voor de mannen en vrouwen daar in Den Haag. Economie zit natuurlijk tegen, werkloosheid loopt op, miljarden bezuinigingen moeten er even door gejast worden. Een takkenjaar dus, of niet, Hubert? Nou, wel een leuk jaar denk ik eigenlijk. Ja. Het is een, een beetje een, een tussenjaar, maar wel een tussenjaar waarin heel veel moet gaan gebeuren. En dat maakt het spannend, we hebben niet verkiezingen dit jaar soort voor e het eerst eigenlijk in jaren. We hebben de afgelopen even uit mijn hoofd, vier, vijf jaar hebben we elk jaar een verkiezingen gehad. Dus het is dus voor het eerst niet. Uh, ja. we, we hebben op het oog een redelijk stabiele regering. Maar ja, die wel moet gaan presteren dit jaar. Dat maakt het spannend. En jij hebt even een, voor ons een lijstje gemaakt. Welke vier mensen moeten wij nou echt op gaan letten dit jaar? De nummer één vandaag in het nieuws minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. De Grieken hebben zelf ook veel dingen op het laatst laten aankomen. Dus wij gaan ook de tijd nemen om het uh, rustig te bekijken waar we nu staan als ik uh, nog twee, drie keer op en neer moet uh, naar Brussel... voordat we aan een beslissing toe zijn, dan doen we dat. Hij wordt het, hè? Je zei het net al. Ik, uh, ja, ik, ik zou Voorzitter dat wel zeggen. Je weet, je weet het met, met Brussel nooit, maar uh, ja, dat de Duitsers hem uh, zelfs nu openbaar uh, noemen... en dat erkennen, dan, uh, dan ben je het ongeveer wel. En hij is natuurlijk uh, heel belangrijk, omdat uh, hij gaat, moet in Brussel... Uh, de Italianen temmen, de Spanjaarden temmen, en die zijn op dit moment echt tien keer belangrijker dan alles wat er hier in Nederland gaat gebeuren. Die verkiezingen in Italië worden heel belangrijk. Wat in Duitsland gaat gebeuren. Um, of de Fransen zich er nog een beetje uh, economisch aan gaan committeren aan onze regels. Hij moet het echt gaan doen. Hij moet de buitenboordmotor van dit kabinet worden. Dat gaat hij in een functie doen als voorzitter van uh, de eurogroep. Um, en dat wordt uh, heel belangrijk. En het leuke is ook eigenlijk... hij vormt samen met uh, Diederik Samson en Lodewijk Arsje... een soort van de drie grote breinen van de PvdA. Mm -hmm. uh, die het uh, de VVD ook moeilijk maken. Maar die, die wel... Uh, uh, slim opereren. En nou, hij zegt... moet het gaan leveren dit jaar. Hij moet het in Brussel gaan leveren. En hij moet ook nog eens in Nederland al die uh, bezuinigingen voor elkaar gaan boksen. En zijn vrouw en zijn kinderen dan? <sweak> nou, dat er zijn dat doen, we, dat doen we na. Nou, <laughs> hij krijgt het druk. Uh, maar hij krijgt het heel het druk. commentaar in de kranten is dan um, dat is op zich niet fantastisch dat hij het gaat doen dan, voorzitter van de Eurogroep, maar dat betekent ook dat hij ons land minder kan uh, verdedigen. Of in ieder geval, ja, De belangen van ons land minder kan behartigen. Want ja, hij, is, hij moet daar de... de de ja, Je hoort het een beetje uit VVD uh, kringen En dan vraag je of is het is een beetje jaloezie... of zit daar nou wat in. Kijk, op zich, wat Nederland zelf met zijn begroting doet... daar gaat de Europese Commissie over. En dat is niet hetzelfde als die uh, eurogroep van ministers. Dus op zich, hè, dat, uh, dat is Barnier... Dus, en, en daar klagen we ook niet dat Nelly Kroes in de Europese Commissie zit... dus dat we daardoor minder vrijheid zouden hebben. Dat is, dat is dus onzin. Uh, wat natuurlijk wel is, hij moet er heel veel tijd aan besteden. Aan de ja. andere kant, wat wij moeten doen... is gewoon constant zorgen dat we het een strengste jongetje van de klas zijn. Zodat Duitsland een beetje mee kan doen met ons. en we een beetje de Frankrijk eronder kunnen houden. Ja, dat kun je in maar zo hij gaat niet net zo streng zijn als de jager. Nee, maar dus je kunt... Ja, kijk, dat was bullebakken. Maar ja. je kunt natuurlijk wel de agenda opstellen. Je kunt precies uh, de afspraken die gemaakt worden op zo'n Europa... die vat jij samen. Uh, je hebt best wel wat kracht om de boel uh, op de agenda te zetten. Er is alleen één nadeel. En dat is natuurlijk dat ze nooit naar je luisteren... als je het huis zelf niet op orde Hebt. en dat is natuurlijk wel lastig. Hij heeft in Nederland gaat het echt lastig krijgen om die begroting uh, Als wij op die 3% niet halen, bedoel je dan gaan ja, ze echt niet naar huis ga dan maar, eens, uh, maar dan eens aan uh, ja. de Italianen vertellen dat het echt moet. Maar, maar is het niet ook een klein beetje voor dat hij socialist is, dus dat hij iets meer van de tuils los is van de uitgever? Dat is toch een van de grote zorgen van Europa: dat we zo weinig mm -hmm. spenderen ja. en dat de economie eigenlijk helemaal vast bezuinigd is. En daar komt de VVD toch ook achter? Dus is het niet een blessing in disguise dat hij daarheen gaat? Ja, maar dan moet hij die draai nog wel gaan maken. Dat voorlopig zien we het niet, maar dat, dat kan goed. En je kunt ook voorstellen hè, dat uh, Duitsland, die gaat, uh, de rechtspartijloze FDP... die moet weer met links gaan regeren. In Italië komen er ook weer gewoon sociaaldemocraten aan de macht. In Frankrijk hebben we natuurlijk al een mm -hmm. socialistische president. Dus ja, dan gaan we inderdaad vroeg of laat wel die draai maken. Maar eerst moeten ze, moet daar goed gaan. En dat moet Dijsselbloem gaan doen. Alle ogen op Dijsselbloem, ook alle ogen op Rutte.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 Als politiek als Nederland koers vast blijven. Ja, uh, hij was natuurlijk aangeschoten wild. En zo gaat hij ook wel het nieuwe jaar in. Ja, hij heeft uh, bijvoorbeeld als enige premier in de historie geen kerstinterview aan Elsvier gegeven. Dat is eigenlijk altijd de plek waar Nederlandse minister-presidenten aangeven waar ze het volgende jaar mee willen gaan beginnen. Dus dat weten we dit jaar niet bij, uh, bij Rutte. Nergens zich enkele krant. Nergens heeft hij interviews gedaan, kennelijk advies gekregen. Duik even onder. Um, maar we zien wel iets heel interessants gebeuren bij Rutte. Rutte was altijd de great communicator, uh, allemansvriend. Nou, we zien nu inmiddels uh, best wel een verstijven. Je ziet opeens de oppositie uh, een soort van een afrekening met hem uh, maken. Um, kortom, um, die heeft het uh, heel erg lastig. Dan heeft hij uh, ook nog een, uh, binnen van PvdA heeft hij echt een harde tegenstand. Uh, Wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Nou, je zag natuurlijk bij Balkenende dat hij zich verschuilen in het buitenland. Die ging in Balkenende 4 ging hij met de Amerikanen aanpappen. He, Afghanistan was opeens heel belangrijk. Uh, Brussel was heel belangrijk. Maar ja, daar komt hij nu opeens ook de P van de A tegen. Dus dat is niet zo heel makkelijk. Ja, je? Ja, Bloem. Ja, ja. Dat was een van de vier leiders nu van de eurozone. Dus dat is. Ongelooflijk ingewikkeld voor hem. En, uh, Want ik anders is... zou hij een beetje gaan zitten duiken in Europa, bedoel je? Nou, zou dat heeft hij duiken... ook afgelopen jaar wel een beetje gedaan. En misschien heeft hij daar ook wel het meeste plezier in. Dat hij onderhand denkt van ja, dat, dat gekibbel ge in de polder uh, kan mij het barsten. Uh, maar ik ben heel benieuwd. En het is vooral belangrijk is, hij moet dit jaar toch een agenda gaan tonen. Want ik weet niet, als ik bij jullie kijk. Als jullie aan Rutte denken en gewoon in drie woorden moeten zeggen... nou, dit gaat hij brengen als premier, dit is zijn agenda. Kunnen jullie het noemen? Mark? Idee, nee, ja, deze bal aan jou. Is, is, is, is, is, is, uh, heel slap ontzettend slap ja. wat hij heeft laten zien. Maar, en dat is precies wat, uh, wat hij dus moet gaan voorkomen. Boel hij heeft er nooit wat voor kunnen maken. was normen en Waarde. Rutte, je weet het niet. We zijn hier vandaag om een nieuwe lijsttrekker voor GroenLinks te kiezen. En als je afgelopen week hebt gezien, en als je nu kijkt... dan zou je denken dat GroenLinks alleen maar gaat over de nummer 1 op de lijst. Maar ik heb nieuws voor jullie en ik heb nieuws voor Nederland. GroenLinks is meer dan één leider. Wij zijn GroenLinks. Ja, Jesse Klaver. Uh, misschien keywords, ken je hem uh, nog niet. Uh, misschien uh, ken je hem nog niet. Bedoel, zo, zo moeilijk als Rutte het gaat krijgen dit jaar. Daar gaan we op letten. Zo, dit kan het jaar van Jesse Klaver dit worden. Kan, ja, um, volgende week gaat GroenLinks komen. Met, gaan ze terugkijken op waarom Jolande Sap nou weg is. Ja, yes, ze vond het heel erg mazzel, want GroenLinks ging van drie naar vier. En daardoor kwam hij nog net in de kamer. En hij heeft eigenlijk het knopje van de, de schietstoel van Bram van Oijen, de GroenLinks-leider die we nu hebben. Als hij op een gegeven moment op druk, het knopje drukt, dan is hij weg en is hij leider. En hij zelf uh, weet ik dat, dat hij wil, dat hij eigenlijk nog niet voelt zich een beetje te jong, nog onzeker. Hoe hij is, is Heel jong. Heel jong. Oud uh, is heel is Ik geloof nu, jaar 27, hij is maar 28. Mm. Uh, nee, maar, maar, nee, maar, maar doe, hij, doe, hij doe. kan niet doen. Nee. nee, tuurlijk. Maar er komen gemeenteraadsverkiezingen aan. Het kan natuurlijk dat ze, Bram van Ooying, dat als ze daar verliezen, dat hij dat dan vertrekt. Dan is er maar één die het kan, dan is hij Dan gaat hij gevraagd worden. Maar hij kan het ook zelf gaan doen. Dus je moet het komend jaar goed gaan opletten. Hij mengt zich nu opeens ook in debatten met de premier en dergelijke. Eh, hoe dit zich gaat voorbereiden. En het zou me niets verbazen als hij dit jaar of misschien volgend jaar wel schoenlingsleider kan worden. Maar moeten ze niet gewoon. Ik bedoel, hij is jong, maar Bram van Ooyenk, daar win je ook geen enkele. Nou, we gaan het zien volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar voorlopig denk ik dat je gelijk hebt. Ja, ik zou de minister toch voor, vooral willen vragen om gewoon minister van volksgezondheid te worden. En niet uh, minister van de gezondheid voor de elite. En het lijkt wel alsof ze helemaal niet meer weet dat uh, ja, we een samenleving hebben met uh, grote verschillen tussen uh, gezondheidsniveaus. Dus het gaat over inkomen. En ik vind dat zij uh, als minister van volksgezondheid er ook moet zijn voor mensen met een lage opleiding en een lage inkomen. Renske Leijten van de SP, de nummer vier op jouw lijstje. Um, ik moet, even een, een soort van een punt of een komma in die zin. Ik, moest, ik maar, moet er wel uh, even bij zeggen, wij vroegen jou een lijstje te maken... met de mensen waar uh -huh. we op moeten gaan letten in 2013. En toen zei ik, ik wil er ook graag een vrouw bij. Ja, en maar dan anders je zat je er ze twee. er niet bij, geloof ik. Ja, en dan krijg je er twee. Uh, Renske Leijten en Sharon van Gesthuizen. En dan begint eigenlijk met een uh, andere vraag, waar is Roemer? Hey, Roemer, uh, sinds de verkiezingen hebben we hem nauwelijks meer gezien. Je ziet ook in de peilingen, hij komt niet omhoog. Uh, waar al de voorspelbare kracht, als de PVV wel omhoog komen. Je zou de SP daar echt bij verwachten met deze uh, uh, bezuiniging. Hij komt ook niet met nieuwe plannen. Hij lijkt ja, toch nog een beetje... Uh, documentaire? Dat heeft het toch ja. gezien, 18 in die auto. Nog een ja. Zo. Ja. Wat, een, wat een eenzaamheid in ja. die vrouw. Maar ja. dat, dat vind ik verschrikkelijk. Maar dan heb je twee belangrijke vrouwen. Renske Leijten, die is heel bedreven over het zorgbeetje, Soms een beetje pittig tante, maar wel heel goed. Ja. Uh, en Sharon van Gesthuis gaat over uh, het sociale beleid binnen de, binnen de SP. En die twee vrouwen moeten het toch gaan doen voor de SP in 2013. Of ze het gaan doen is een tweede. Mark maar ik denk te dat zij nou, komend jaar veel bij Paul Witteman gaan zitten... en zij moet het voor de SP gaan maar doen. Maar die zet er inhoudelijk nog niet sterk genoeg? Zien we, daar kun je... Zolang, ik ben zolang daar niet jullie mannen zeggen, ja, ze is een hele goede vrouw... maar wel een beetje pittig, wordt het natuurlijk nooit wat. Nee, daarom moet ik nog we even een comma in die zin. En dan, uh, als zodra dat kan, zoals iedereen. Zandt Ja, Het is heel erg pittig. Maar Mark, jij zit nee, niet zo zitten met, met die vrouw, dames. Als je weet met Sylvie, hè? ik ben enorm, ja. maar ik vind dit niet echt... Ja, het blinkt niet uit in, in kennis van zaken of zo. Ik vind ze niet met gezag... Ja, nee, het is oppositie, die twee, hè? Die twee dames vind ik niet gezag hebben die iets kunnen vertellen. Daar ben ik met je eens, maar het is oppositie. En wat ze moeten gaan doen is roepen. En die twee dames kunnen roepen. Ik heb nog één andere vraag. Ja? Moeten D66 en GroenLinks niet gewoon fuseren? Een beetje zo'n vrijzinnig liberaal type. Ik kan beetje... het in 15 seconden? Ja, wat mij betreft wel, ja. Ik vind het onzin dat we zoveel partijen hebben. Dus ja, wat mij betreft, en dan doen ze nog P van de Aarde bijna en dan ben je helemaal klaar. Nou, keurig hoor. Zeven seconden. Ja, Sarah, doet. hoe zeg je het ook weer? Head and you tell me to breathe easy for. Is dat waar? Today. Heb je ooit wel eens een snoep gejat uit een winkel of, of een hekje gesloopt op straat, heren? Even jullie? Uh, hekje hekje was gesloopt, ja. Ja. Uh, ja, snoepjes. Ja, ja oké. Okay. Nou, dan wat, wat, wat luisterden jullie voor muziek toen je twaalf was, Sywert? Twaalf. Ja, dat was dan denk ik... Uh, God, hoe heette die, uh, die zomerhit toen? It's a Summer Jam en zo, dat luisterde ik toen. Summer Jam is een beetje, een beetje poppy. Uh, ja, en Happy Hardcore heb ik ook nog wel gehad. Oh, ja, zie je, daar gaat het al mis. Ja. Ah. Um, maar het was bij jou ook weer iets heel moeilijks. Joe Mark. Jackson had oh, ik... Joe Jackson. Oh, ja, leuk. Schitterend. schitterend. Joe oh. Jackson, maar ook wel Michael Jackson. Ja, wel goede muziek. Ja, vind je in één keer heel uh, leuk. Ze nou. <laughs> willen mij niet <laughs> elke week. Hey, je was al een tijdje niet geweest. Nou goed, we hebben het over um, de muziek die je draait op 12-jarige leeftijd. Die is van invloed op je gedrag. Dat uh, is aangetoond door onder andere onderzoekster Loes Keizers. Loes, goedenavond. Goedenavond. Um, onderzoeker van de Universiteit van Utrecht, vertel hoe zit het? Nou, wat we hebben gedaan is dat we heel veel jongeren, 300 jongeren, hebben vijf jaar op een rij gevolgd. Ja. En we hebben elk jaar aan ze gevraagd welke muziek vind je leuk? He, luister je naar bijvoorbeeld happy hardcore, of luister je naar jazz, of naar klassiek, of naar pop, uh, pop uh, top 40 bijvoorbeeld? En we hebben ook aan ze gevraagd of ze wel eens betrokken zijn bij kleine criminaliteit, bijvoorbeeld winkeldiefstal, of vandalisme, of graffiti. Ja. En wat we, uh, wat we vonden in deze studie was dat als we kijken naar 12-jarige leeftijd de muziekvoorkeur... Mm -hmm. dat een heel duidelijke voorspeller was van of ze op 16-jarige leeftijd betrokken waren bij die kleine criminaliteit. Maar, Siebert ho heeft een onmiddellijke vraag. Ja, Zeg maar, na, na het afgelopen jaar begint dan mijn, uh, mijn belletje een beetje te rinkelen. Stapel. Waarom is er dan überhaupt een verband? Ik bedoel, het feit dat ze die muziek draaien, dat ze crimineel zijn. Kan ook zijn, nou, stel dat je in een wat lager opgeleid gezin uh, leeft. Nou, dan luister je misschien vaker commerciële pop of uh, hardcore. En dan hoort het bij. Waarom is dat verband er dan ook echt? Kunnen jullie dat aantonen? Ja, dat kunnen we zeker aantonen. En precies wat jij zegt, is ook waar we voor hebben gecorrigeerd. Want dat is natuurlijk okay. een logische verklaring. Dat je zegt, nou het zijn andere jongeren, ze wonen in andere wijken. Verkeer in andere kringen. Ja. Precies daarvoor hebben we gecorrigeerd. We hebben ook gekeken, misschien hebben we een andere persoonlijkheid. Misschien is het ene type heel angstig en het andere juist heel erg outgoing. Mm -hmm. Dat hebben we natuurlijk meegenomen als belangrijke variabelen Maar dat was niet de verklaring. We vonden echt onafhankelijk daarvan dat, dat verband over vijf jaar tijd. Maar, dus, dus, dus wat jij zegt is, is, als je naar dat soort muziek luistert... maakt niet uit of ik het nou was of Sievert, of Mark Koster... dan is de kans groter dat je aan, aan kleine criminaliteit doet. Ja, het heeft altijd te maken met kans. Dus de kans is groter maar dat we vijf jaar precies, later crimineel je, worden. Je, je ja. blijft een beetje vragen, hoe groot is dan die kans? En welke liedjes waren het? <laughs> Want dan moeten nou, we er niet meer gaan uitzien op de radio, hè? Niveau, oh. uh, uh, het onderzoek gedaan. We hebben gevraagd naar muziekstijlen, ja. bijvoorbeeld uh, uh, techno of jazz of klassiek uh, of hip hop. Ja. En ja, bijvoorbeeld happy hardcore dat valt dan meer onder de house uh, categorie. Ze dus hebben echt naar die stijlen gevraagd en wat uh, hebben we gerelateerd aan de, aan de criminaliteit? Niet op liedjesniveau, want dat verandert. Ja, en het ook, blijkt ja. dus bij heavy metal, punk, gothic, hip hop, hard house of techno dat uh, zijn de criminele missen. soorten. Ja, nou ja, dat hm. lijkt natuurlijk bijna alles. Maar dat zijn met, we noemen dat de non-mainstream muzieksoorten. Dus niet de top 40, ook ja. niet klassiek, ook niet uh, jazz. Maar echt de muziek waarvan ouders misschien zouden zeggen dat ze het herrie vinden. Maar, maar als... kunnen jullie dat dan ook of bewijzen? Dat als je dan uh, nu een iPod uh, aan ja. een kind geeft met muziek erop... dat ik dan ook echt een grotere... stel ik dan 100, ki 100 kinderen geef, zie je dan ook echt hogere criminaliteitscijfers. Kunnen jullie dat nooit beloven? Nou ja, het beloven sowieso niet, maar. Uh, maar werkt, zou dat zeg maar als gedachte dat werken? Dat als we duizend jongeren, dus zeg maar de top duizend top crimineeltjes in Amsterdam. dat we die een iPod geven met klassieke muziek. ze daar per nummer een euro voor betalen. dat ze dus twee jaar lang het op hun oren zetten. dat ze opeens minder crimineel worden? Nee, we denken niet uh, dat dat de verklaring is voor het verband. Wat we wel denken is dat. Um, het feit dat jongeren bepaalde muziekvoorkeur ontwikkelen... al heel vroeg in de adolescentie... dat hen dat een soort aantrekkelijk maakt voor andere jongeren. Aha, dus okay. jongeren zoeken elkaar op die een bepaalde muziekvoorkeur hebben. Ja, de, de hardrockers zoeken de hardrockers op, de gothic fans, de gothic Aha, fans... En dus in die het... jeugdgroepen is een soort criminele cultuur en dat is ah. met elkaar dan. Oké. Okay. De één dus link, link hoeft niet geraakt. Maar nee, dat is toch nee, interessant. Nee, ja, mag ik één ja. vraag stellen? Ja. Als je dan teruggaat naar die topduizend crimineeltjes... met bondkraagjes en die een iPod geven met klassieke muziek, dan zou er zich dus een straatcultuur rondom klassieke muziek gaan vormen, volgens jullie? Omdat je dan toch die group pressure hebt? Lus? Nou, daar durf ik geen <laughs> uitspraken nee, over te niet... doen. We hebben met name gekeken naar die kleine criminaliteit, niet naar echt uh, top of niet. Okay. Top jonge criminelen. Dus dat vind ik. Uh, uh, uh, dat is dus een uitspraak over een Intelligerend onderzoek. Lus Keizers, <laughs> dankjewel DM in ieder geval. Today. Ja, bedankt. te lezen op internet. Willemijn Veenhoven. We zijn er weer doorheen. Uh, we sluiten af met uh, de laatste woorden als eerste pornoactrice Bobby Eden. Hoi Willemijn. Vandaag begint hier in Las als de Consumer Electronics Show, waar je de laatste snuffjes op het gebied van audio en video kan vinden. ...gefluisterd wordt dat de nieuwste Smart tvs zo slim zijn... ...dat ze zelfs weigeren om ook maar iets op te nemen over scheidende voetbalvrouwen. Ik zeg, doe er maar twee. En advocaat Oscar Hammerstein. Beste Willemijn, de leegloop van de katholieke kerk bereikt een nieuw hoogtepunt... ...met dat de Tilburgse pastoor Schilder uitredende homovriendelijke parochiaan aan de schandpal nagelt. Dat de lieve heer hem deze zonde maar vergeven.